Door negens met het NOS-journaal. Op Schiphol is het alweer druk. Er staan lange rijen bij met name de security check. De luchthaven kan met een personeelstekort. Tijdens de coronapandemie werd er minder gevlogen. Daardoor zijn veel medewerkers hun baan kwijtgeraakt en wat anders gaan doen. De luchthaven vroeg eerder al aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen. Om de werkdruk te verlichten. KLM heeft dit weekend bijna 50 vluchten geannuleerd. Andere maatschappijen hebben vluchten verplaatst. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling van de landelijke politie die verantwoordelijk is voor undercover operaties. Aanleiding was de derde zelfdoding in twee jaar tijd van een agent bij de dienst speciale opsporing. Dat meldt NRC die de afscheidsbrief van de agent in handen heeft. Daarin wordt gesproken van een verziekte cultuur. Uit het rapport blijkt volgens de krant dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld. En dat de personeelszorg bij het undercoverwerk niet op orde is. Een deel van de Russische troepen in het noordoosten van Oekraïne is uitgeput, dat zegt het Britse ministerie van Defensie. De Russen zouden daardoor noodgedwongen eenheden moeten samenvoegen of op andere plekken moeten inzetten. De Britten zeggen verder dat de Russische troepen niet efficiënt kunnen worden ingezet door een gebrek aan steun vanuit de lucht. Eerder zei een hoge Amerikaanse functionaris al dat het Russische offensief in de Donbass achterloopt op schema. Na 77 jaar is een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd. Het is Kees Kreukniet uit Den Haag... van wie de stoffelijke resten na de oorlog werden gevonden... in een massagraf op de Waansdorpenvlakte. Begin dit jaar vonden experts van de landmacht familie van Kreukniet... die DNA kon afstaan. Het weer, veel bewolking, af en toe zon. In de noordelijke helft van het land kan een bui vallen. Het wordt 11 tot 14 graden bij een matige noordelijke wind...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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu. Doebak leeft. Jazeker. Yeah, Tweede gedeelte. Nee, straks de verjaardag. Eerst even muziekje. Doebak leeft. Doebak leeft. We gaan het in. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Always is the best I can. En het heet uh, Knock Me Off My Feet. Uh, en nee, er hebben we maar wat tijd voor. We moeten gewoon door met dit radioprogramma. Dat is wel duidelijk. En kijk je in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken even wat er gebeurde door de jaren heen. En in 1419 een grote stadsbrand verwoest een deel van de binnenstad van Z. Hoge Bos. Het begint in het pand De Valk. Ofwel de hint, hint in het Hinterhammer van de Valk Hotel, hoor ik het nou? Nee, Hinterhammer oh. Einden. Dat was eigenlijk, eigenlijk ook een beetje een soort. Uh, ja, een, een huis voor uh, uh, mensen met een verstandelijke beperking. Die zaten daar, geloof ik. En het werd ook wel een gek eind genoemd, dat pand. En dat, dat was in 1419. Uh, in totaal zijn er 112 mensen om het leven gekomen. Er is ook een, gedeelte, een groot gedeelte van de markt. Die huizen daar zijn verbrand. En een groot gedeelte van het gashuis, het ziekenhuis, is verbrand. Dus dat was wel heftig in 1419. Grote brand, vertel. Grote brand, ja. <laughs> ja, vertel. 711. Dat was Tariq ibn Zijat die strak de straat van Gibraltar open... en dat was het eigenlijk begin van de islamperiode in Spanje. Oh. En ik denk dat toen ook langzamerhand... Ook, kreeg je ook dat de, de mooren er waren en dat soort dingen allemaal. Dus uh, het was echt een, uh, een groot bloedpad allemaal. Allemaal voor het geloof werd er nog ja. gestreden. en ze zijn ook eens opgerukt via de Romeinse heerbaan. En uh, ze, ze, je had het leger van de Fisigoten in de slag bij Estia. Dat was een slag die plaatsvond weer, weer veel later... Dus ja, dat zie je maar, als er een smalle landstrook is. Dus het is ook logisch dat die Fransen toen naar Engeland gingen. En dat uh, inderdaad die, die Mooren. Ja? Die kwamen allemaal uh, over die straat van Gibraltar. je idee Ik ga toch eens vragen met mijn uh, schoonzoon of, die, of, of dit nog beetje indruk heeft gemaakt. De familie van een bijzat. Nou ja, ook dat is ook een. Ja. Hij, was, hij is van het islam namelijk. Goed, 1980, kroningsstand van Juliana en de inhuldiging van Beatrix in de nieuwe kerk te Amsterdam. Dat ging gepaard met toch wat rellen. Geen woning. Geen kroning. Er was toen al wat, ja. sowieso, heel veel werkeloosheid, heel veel jeugd. Had geen baan. Er was geen woning. En er was even een renovatie aangekondigd van de Koninklijke Paleizen. Noordeinde, een paleis op de Dam. Dat zou allemaal even worden opgeknapt. Dat was al een beetje armoedig. En dat speelde zich allemaal af in de jaren 70, eind jaren 70. En toen kwam dus die kroning en toen dachten ze, wat een, bar, wat, wat, wat een belachelijk gedoe dit. Zoveel geld voor die paleizen, terwijl er ja, geen huizen zijn, ja. geen banen. Dus toen uiteindelijk liep dat helemaal uit de hand. Tienduizend politiemensen werden ingezet die dag op 30 april. Er werden snipers neergezet, sluipschutters, om dus de veiligheid te veilig. vijgen. Sluipschutters, echt? Sluipschutters werden ingesteld. Maar ze hebben we niemand neergeschoten? Er is een bouwput bij het Waterloopplein, dat werd een slagveld. Er werden klinkers neergegooid. Er kwam uiteindelijk een tank. Er werden molen... Monotov Monotov cocktails op. gegooid. En uiteindelijk eindigde het ergens in de nacht. En echt, je moet dat maar eens kijken op Wikipedia. Wat voor rellen er ontstonden. Hells Angels werden erbij betrokken. Want die waren bang dat hun motors werden beschadigd door deze rellen allemaal. Dus die ja. gingen ook nog een keer tegen die rellen, uh, ralschoppers. Uh, nou, ik herinner me ook heel uh, goed uh, dat Juliane dan uh, bijna niet boven die menigte nee. uitkwam. En was het zojuist. Zo juist! Hallo, krijg ik aandacht. Maar uiteindelijk hebben de krakers nog even gereageerd... want die waren er toen niet helemaal blij mee. Krakers hebben vandaag meegedeeld de onlusten in Amsterdam te betreuren. Twee van hen zeiden ons vanmiddag laat... dat ze dit niet bedoeld hadden met hun actie... Geen woning, geen kroning. De leus geen woning, geen Kroning was bedoeld om de aandacht te vestigen op het feit dat er na zoiets als een kroning... die gigantisch veel miljoenen gekost heeft, ook nog zoiets bestaat als woningnoten. Maar nu lijkt er in de stad evenveel schade te zijn aangericht als er betaald is, uitgegeven is aan alle festiviteiten. Ja. ja, zeker. Nou, dat was vrij heftig in 1980. Je moet die belden maar eens terugkijken. En dan denk ik echt van: huh? Wat Why? is dit? Wat is ja. dit? Goed. Riddig, hè? Ja. ja, zeker. Er um, kan nog een uh, bericht in 1986 pas. Ja? Is, het jagen, is er een verbod gekomen op de walvisjacht. En het schip waarmee op walvissen wordt, ge, wordt gejaagd... nou, dan ben ik even kwijt. Het schip waarmee op walvissen wordt gejaagd... Uh, de walvisvaarder... Uh, ja, die, die mogen dus gewoon niet meer. In 1986 uh, ja, dus was... werd het dus verboden om op walvissen te varen. Ja, maar nu, maar nu mag het volgens mij wel weer een beetje in, in Japan. Zo ja, ja, ja, ja, Omdat uh, volgens mij de populatie weer wat toegenomen is. Maar het blijft erbij voor... waarom moet je per se walvisvlees eten? Of, uh, heel, en, en, maar, of ja. maar wacht, ik op, als er te veel van zijn, dan mag het toch geschoten worden? Ik bedoel, dat is toch de nou, afspraak? Nou, er zijn er zeker niet te veel van, hoor. Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk zo'n heel groot aandoenlijk dier. En dan vinden we het meteen zielig. Maar ja, als er te veel van komen, hallo, mogen wij ook nog een plekje in die zee hebben, of niet? <laughs> een plekje in die zee hebben? <laughs> nee, het maar wel het, is gewoon, het is afgrijzelijk gewoon. 1945. Adolf Hitler en Eva Braun plegen uh, een zelfmoord. Ze stappen uit het leven. Ze zijn een dag eerder getrouwd met elkaar het en, is en ja. dus op 30 april 1945... Uh, de huwelijksnacht valt, dus... viel wat tegen. Laten we dat daar maar ophouden. Wat viel wat tegen? De huwelijksnacht viel ja, wat tegen. tegen. Ja, het ja. klopt. En dus uiteindelijk ze het maar valt het kabinet uh, Hitler in de nazi Duitsland. En uh, het maf is dat Eva Braun... Je kan er heel veel leuke filmpjes over vinden. Ze was natuurlijk assistent bij Heinrich Hofmann. Dat was een fotograaf. En de fotograaf maakte heel vaak portretten van Hitler. En uh, deze Eva Braun was zeer onder indruk van dit, deze man... op een zekere leeftijd met een grappig snorretje... Zij had een liefdesbrief in zijn jaszak gedaan. Hij las dat, was niet onder indruk. Dacht, hmm. beste aardige vrouw, maar wat moet ik ermee? Tot uiteindelijk heeft zij dus zichzelf in de hals geschoten, deze Eva Brown. En uh, toen uh, vond uh, haar zus haar bloedend op uh, de grond. Uh, vertelde het tegen Adolf. En Adolf dacht, oh, what the fuck. Dit heeft mijn nichtje toen ook gedaan. Dit ik moet... heb haar beschadigd. Ik heb haar beschadigd. Ik moet haar toch maar opnemen in, in, mijn, uh, in mijn vesting. En ze mocht zichzelf niet vertonen als ze gasten waren. En ze moesten altijd maar wachten op deze man. Of ze nou echt blij was bij Hitler. Ze was zwaar onder de indruk van hem, maar uiteindelijk Mag zijn ze met Mag twee. hè? Ja, uiteindelijk zijn ze met z'n tweeën dus eruit vandaag gestapt. En. We found Eva ja. Brown on the sofa. Her head resting on Hitler's left shoulder. is yes, mooi, mooi gebaren. Ze vonden Eva Brown in die kelder, dus in uh, de, de bunker. En ze, ze lag dus met het hoofd op de schouder van Hitler. Oh, wat zo wat zijn prachtig ze hier. Prachtig, ja. prachtig gedood, Prachtig ja. gedood. In 1897, Jozef John Thomson, die de ontdekking van het elektron bekend. Oh ja. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Dus dat is een negatief geladen elementair deeltje. Dat het gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom. Dat hebben we dat even je niet Dat zich bij de ruimte kan bevinden. Nou, ja. Een, lege, een negatief geladen el, uh, elektro, uh. elementair deeltje. Element dat het gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom. En ik denk dat dit ook uh, de oorsprong is, uiteindelijk, van de atoombom. Oké. Okay. Maar dat heeft toch heel lang geduurd? 50 jaar zo'n beetje. Zo, een negatief geladen uh, dingetje. Nou goed, tot zover even een stukje mm -hmm. geschiedenis wat gebeurde door de jaren heen. Even iets wat klinkt alsof het 30 jaar oud is. Mm -hmm. Alley Paperboy reads: Bring Home the Good News. Yeah, I'm bringing home some good news. Got some things to be glad to hear. Like I don't even kind, I'll be back around. Long enough to get my gear. There won't be any goodbye kisses. You, know, you can tell all your bad old daddies, your big daddies done blew a fuse. It's the end we through. it's over. Yeah, I'm bringing home goodies. Oh, to you I've been known as bad news But I'm changing my first name And I'm giving you your freedom, baby That ought to rate some kind of change Won't have to hide your milkman man's slippers I won't be looking around for clues It's the end with glue, it's over Yeah een beetje James Brown, maar dat is het niet! Alley Paperboy Reed, down every road I'm bringing home the good news! Loodverhoging, ik weet het ook niet. Goed plaatje alweer, dat een. Uh, twee maanden oud. Ja, valt mee hè? Zijn zo oud. Gewoon lekker nieuwe muziek hier bij Toebak Leeft. Zeker, we kijken even naar de verjaardag. Wie is de jarig? Hij is vandaag jarig. Uh, hij is van 1991. Hij wordt dus 33 jaar oud. Trevor Scott. En Trevor Scott, ken je van to dit? Ze is Amerikaanse rapper, zanger. Goosebumps, every time. Yeah. Goosebumps, time. You know Jonge gast, maakt rapmuziek. Hij is wel een beetje in opspraak gekomen met Ast de Astro World Festival. festival. Dat was uh, vorig jaar. Uh, 5 november 19, of, uh, 2021. Toen zijn er meerdere mensen bij uh, verdringing uh, om het leven gekomen. Mm. En toen stond hij daar dus de rapper. En toen werd er vanuit het publiek al geroepen: uh, ophouden, stoppen. Uh, daar werd niet op gereageerd. En later heeft hij gezegd dat het hem is ontgaan. En uh, dat is wel een tragisch uh, uh, verloop van zo'n festival. Got the Trevor Scott oh, is. Precies, vandaag 32 geworden. Wie nog meer? Oké, okay, wie vandaag ook jarig, nou, jarig is. <coughs> hij is helaas overleden. Bobby Vellen. En Bobby die werd ook, ook bekend uh, onder de artiesten... Naam Bobby V. En hij was van de Shadows. En het mooie is dan wel... van, uh, ...hij is eigenlijk bekend geworden... Want zijn muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Dat was dus... Uh... Ja, precies. Zeker. Want toen waren al die uh, grote muziek die waren natuurlijk toen, uh, toen in een vlieg vliegtuigongeluk omgekomen. En er zou een concert plaatsvinden in Moorhead, Minnesota. En uh, er werd gezocht naar vervangers voor het geplande concert. En toen hebben de Shadows zich aangeboden. Het werd een succes. De wie werd gevraagd voor meer optredens, waardoor hij al snel bekend werd. Dus hij is in 2012 uit het openbare leven... Gegaan, maar hij bleef nog wel jaarlijks optreden bij de Winter Dance Party Herdekingsconcert. Maar in Clear Lake nog steeds vanwege de, de, ja, de, ja, ja. de music die died. Maar hij is in 2016 overleden en hij is dus 73 jaar geworden. Zeker, Bobby V. En welke Bijzonder. Muziek, welke spe, wat voor muziek speelde hij er? Nou, dit bijvoorbeeld. Good care of my Ja, lekker hoor. Baby. Je hebt zo'n Ja, zeker. En dit ook. rubber ball, baby. That's all that I am to you. Zeker. Zijn carrière gelanceerd in de uh, Day that music died. Dat ging natuurlijk over Buddy Holly. Richie Valens en de Big Bopper zaten in het vliegtuig. Uh, mm. Nou ja, triest verhaal. Maar de Day That Music died, die, uh, dat was toch van Billy, Billy Joel, toch? Nee, nee? Uh, dat is van. Uh, um, Don Domme McLean, Domme ja. Ja, ja. Goed, vandaag wordt hij ook jarig. Hij wordt vandaag 55. Je kent hem natuurlijk van dit. Zeker. Je kent hem van Snap. Hij is de rapper, oftewel Duran Maurice Butler. Hij is uh, ontdekt door de produ producers van Snap. En rapte onder andere ook op deze plat. Ja, ik voel hier een Jolande keuze aankomen. Dat dacht ik al. I've got the power. Daar heeft hij op gerept. En later is hij nog solo gegaan. En heeft hij onder andere ook nog andere muziek gemaakt. Hij heeft onder andere ook nog dit gemaakt. Repercussions, don't scare me, dit was in 2000. Give me a thrill. Hij heeft verschillende platen uitgebracht. Onder andere New Day in 2005. En hij is ook bij een gastoptreden geweest met MC Hammer en Vanilla Ice. Dat was in 2009. Dus hij is nog wel redelijk actief. Hij is nog niet zo heel erg oud. Hij is 55. Ja. Deze Turbo B. Dat vinden wij jong natuurlijk. De rapper van Snap. Ja, Dat is toch, nog, toch niet zo oud? Kom op zeg. Nou ja, ja. Ach, ach, ach. Wie nog meer? Ik, uh, ja, wie heb je nog meer? Kirsten Dunst is jarig vandaag. Ze wordt vandaag 40. Ze is van 1982. En zij is een actrice, maar ze heeft met mij toen een ongelooflijke indruk gemaakt... In, uh, de film Interview with a Vampire. Want toen was zij zo'n jong meisje. Ja? ze was een, echt zo'n heel schattig kindvampiertje. Uh, oh. En ze speelde in die film samen met Tom Cruise en uh, Johnny Depp. En zo. Het waren hele bekende mensen. Heb je hem nooit gezien, die film Interview with a Vampire? Ja, wel maar. Hij is wel een beetje langzaam. Mm. Zo, maar okay. Ik wil dat niet zeggen. zij was ook het liefje van Spider-Man. Ja? En ze heeft ook in het echte leven een tijdje met Spider-Man gegaan. Okay. Dus dat, is, uh, ja, dat vind ik allemaal een leuke verhaal. Ja, zeker. Dus, nou, uh, Bert is vandaag ook jarig. Bert! Ja. Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt? Paul Hanen wordt vandaag ja, 76 acteurprogramma maken en eh, journalist, wat hij allemaal niet gemaakt boeken schrijven. schrijven. Hij is natuurlijk ook uh, Margreet uh, uh, uh, Dolman, Dolman is ja. en Dominee Gremda. En hij ook is ook die, die troostradio, hè? Ik heb dat wel een paar keer gekeken. Het was best wel leuk. Het is best wel grappig. Hoor. Maar hij is natuurlijk ook dit, hè? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden. Ja, dat is een karweitje voor Supergrove. Ah! Oh, is het een vliegtuig? Is het een straaljaar? Is het Supergrove? Wat de Nee, rust, Gaat weg. Goed, hij komt de toploof. Het is een, een leuke variant om te ook superman natuurlijk. Dat ja. is zeker waar. Paul Hanen wordt 76. Ja, we je niet moeten vergeten natuurlijk vandaag... Uh, uh, onze eigen Juliana en uh, Pieter van Vollenhoven. Ah, oh, Pieter van Vollenhoven. Natuurlijk, hè. Die zijn vandaag... Pieter van Vollenhoven wordt maar liefst 83 al, hè? Zeker, Pieter. Nou, Pieter. Pieter? Nou, bijna ik het, no, het zeker, Jazeker. En hij speelt natuurlijk ook met zijn gevleugelde vrienden, Speelt hij ja. nog? Dat was natuurlijk ook met, weet je ook alweer... Um... Uh, Louis van Dijk en Pim Jacobs. Ja, daar speelde hij hè? Ja, zeker. Gevleugelde vrienden. Gevleugelde ja, vrienden. En wat leuk. heeft die gast een hoop gedaan ook, gewoon, hè? Als je kijkt, ja. hij heeft onder andere hij is bij het onderzoeksraad van de veiligheid. Vuurwerkramp heeft hij onderzocht. De Schipholbrand, Niasbrand, weet je wel, in uh, Volendam. Maar ook de MH17 heeft hij heel veel werk voor geleverd. En toen was je toch al redelijk op leeftijd, moet ik zeggen. Als je... Toen was je ook al in de 70. Ja. Dus nou, goed ja, voorbeeld van hoe je kan bijdragen aan de maatschappij. Tot zover de, de verjaardagen. Straks hebben we het ook nog een standwoordse berichten. Eerst maar eens even een geinig plaatje. Ja. Working Men's Club. Valleys hadden we pas geleden. Dit is al de nieuwe single. Widow. Hoor ik daar synthesizer? Ja, dat de jaren Zeker! Waar hij na het uitbrengen van de eerste plaats. dachten we: wat gaat het worden de tweede single van de Working Man Club? Naar vellies. Ja, het is aardig, maar het haalt het gewoon niet bij Velis. Sorry. ja, Sorry, sorry. sorry. Maar goed, ja, het, is, het is ook moeilijk om als uh, je een klassieker hebt gemaakt om daar naar door te gaan. Ik heb het over de Working Man Club. En ik uh, ben benieuwd wat daar allemaal over tafel komt, qua teksten. Workman Club, ja. Workingman ja, Club. Ja, al die club van die waar alleen die mannen waren. Kom. Ja, dat moeten ze misschien ook gaan verbieden. Dat stimuleert ook een blok van allerlei fantasie ook weer. Nee, maar daar hoor je toch ook uh, van die oude verhalen... dat dan hoe uh, uh, uh, hoeveel CSI-dingen en zo... heb je niet dat er uh, dames dat gevonden worden die vermoord zijn door mannen? Heel veel. Ik, ik maar me, daar wordt allemaal een beetje lach uh, over gedaan. Maar ja, het is ik, toch jouw geslacht, ja. Het man. Ja, het is meteen weer de man. Weet je, het is toch iets dat ik denk van... Daar ja, word het... ik ook bij bij die club, toch? Bij de man. Ja, ja, ja. Moet ik daar nou iets mee? Ja, kan... ik iets zeggen? Nee, nee. Worden mannen nou, man nu gewoon allemaal weggezet het als dader? Na, na... Wat? Nou, er zijn wel veel mannelijke daders, toch? Ja, toch wel, hè? Is het gewoon... Kunnen we gewoon niet de bouwstenen van de man onder de loep nemen... dat we gewoon vanaf nu, zeg maar, daar toch wel wat invloed op gaan uitoefenen? Dat de bouwsteen van de man gewoon wordt herzien. Nou, we moeten meer genderneutraal opgevoed worden gewoon. Jazeker. Minder, uh, minder van die uh, schiet en uh, vrouwenvriendelijke... Ja, en ik vind dus ook wel al, al die fantasie is wel heel erg mooi. Maar daar, moeten we ook, daar moeten we ook iets aan doen. Dat is allemaal wel leuk, die fantasie. Maar de fantasie, dat is toch wel de voorstap naar het toch iets gaan uitvoeren. Nou, ik denk dat het gewoon internet er weer uitgaat. Gewoon. Dan ben je klaar. Ik denk, als we nou zeg maar gewoon... niet alleen Oekraïne-neutraal gebied gaan... maar ook zeg maar als we heel Europa... gewoon bij Rusland trekken. Want Poetin heeft het toch wel goed onder controle. Daar. En die democratie het is toch al geweest. <lacht> als we nou gewoon met z'n allen... Gewoon één leider hebben die alles goed... Nou, nou, ja, ik, maar. ik fantaseer er ook maar een, een beetje plots. Fantasie... Ja, doe maar even. Ja, ik... Het is, uh, ik, we kijk, ik kijk ook altijd als we kijken... van vandaag de dag naar... wat deze dag eigenlijk is, maar... Ja? Eigenlijk is het vannacht Walpurgisnacht. Dus een feest. Dit ja? is veroorsprong van de voor van het voorchristelijke geloof. En het is genoemd naar de heilige Walburga. Dat was een dame, en die, dat was een non. En uh, ja, doordat, doordat zij uh, non was en alles, uh, hebben ze toch gezegd... van: dit is een soort vruchtbaarheidsfeest van de heksen. En het schijnt dus dus uh, dat uh, de Germanen die geloofden vroeger... dat de goden Wodan en Vrije in deze nacht de winterdemonen verdreven. Het wordt toch echt voorjaar ja? om de lente te begroeten? En uh, tijdens die nacht komen de heksen, dat vind ik het leuk, uit alle hoeken en gaten voorschijn om op bezem stelen, kattenstaarten, rieken of ongeacht welk ander vervoermiddel dat ze onderweg aantroffen... No, yes, om door de lucht te zuizen. En toen we ook zo denken aan die ene film... dat die dames op die stofzuigers aan het vliegen waren. Okay. Dat was zo'n heksennacht. Want het was dan tijdens uh, All Hallows Eve, weet je, Halloween. Yeah? Maar uh, het wordt gevoerd op de, uh, de Brokken. Dat is een, uh, de hoogste berg van het Hartsgebergte. Uh, en daar mochten de van aarde bevangen uh, verbannen heksen... gedurende één nacht in het jaar terugkeren voor een heksenfeest. Okay, wat dus gaat daar gebeuren? staat wat een heksenaltaar. Ja? En hier verkocht Keuters Faust zijn zee, ziel aan Mephistopheles. Dat is ook een van de traditie. Maar het, het is heel bijzonder om te zien wat het allemaal voor feesten zijn. Want ook in Zweden, Finland en Estland worden deze feesten gevierd. En ook door de satanisten. Oké, okay, dus het is echt... nacht. Met... Ik had er nog nooit van gehoord. Dus uh, heksen komen uit hoeken en gaten. Ja, weet dat ze daar woonden. zien ja. die hoeken eruit dan, want dan kan er een beetje rekening mee houden. In ieder geval uit donkere hoeken. Ja, precies. Hoe nee, kan ik straks weer zo inhoeken? De ik, ik denk dat ik wel eens een keertje uh, ga kijken of... Je hebt er dan toch dan wel of, iets mee, oké? Okay? Er is ook een romant verschenen van Voel je je tot heksen? Ik voel me anders ja, ja, tot een romant, maar jij bent echt een heks. Ja, ik, ik ben een heks, ja. Okay. ja. Ik zou het graag willen zijn. Oké, okay, maar is dat dan omdat je dan kan vliegen op zo'n bezem? of heeft dat nog iets anders? Dat je met allerlei speciale ja. drankjes mensen kan... Uh, genezen of zo. Genees, dus ik zou ja. een witte hek zijn. Ik zou ja. een witte hek zijn. Witte hek, zijn. ja. Oké, okay, nou, uh, goed. Um, ik ben uit het veld geslagen. Maar... Wat? Je wil het nog meer? Er is een Nederlandse black metal band en die nee. heet Walpurgersnacht. Oké. Okay. Ken je die al? Nee. Nee. Oh. nee. Divine in its own way, from top to bottom. The street fairs, Times Squares, a kaleidoscope of color. The skyline's my valentine i feel like a first-time lover, and so it seems it never sleeps. Good Blossoms. En ze hebben een nieuwe CD uit is op te vinden. Fell in love with New York City. Oftewel een ode aan N.I. Uh, en ja goed, ze dus zijn eigenlijk allemaal verliefd uh, op, deze, uh, de, op deze stad. Nou, New York moet er toch een keer naartoe. Want het lijkt me ook wel heel apart. Ik schat sowieso al in Sydney al. Het verschil tussen hoogbouw en laagbouw. Dat vind ik zo bizar. Ook gewoon om dat soms te zien in steden. Je, dan heb je oude, een oude... Al wat oud, oud gebouwd En daarna staat een flat een wolkenkrabber. Je denkt, wow, wauw, wat een dementie krijg je dan nou gewoon. Goed. Is dat... Zandvoortse berichten. Zeker. Uh, het circuitpark Zandvoort krijgt toch gelijk in de stikstofzaag. De rechtbank Noord-Holland heeft er naar gekeken. En ze, ze vinden toch dat het circuit zorgvuldig te werk is gegaan. En er zijn natuurlijk een rechtszaak aangespannen. De, de natuur- en uh, milieuorganisaties. En uh, ze vonden ja, met de terugkeer van de Grand Prix, de Dutch Grand Prix... Uh, dat er meer uitstoot zou zijn geweest. En dat hebben ze niet kunnen aantonen. Dus ze mogen gewoon onbeperkt, nou onbeperkt. ze mogen wel flinke grote uh, evenementen op het circuitpark gaan organiseren. Dat is goed, economisch is dat echt interessant om dat te doen. Dus uh, ja, ze blijven, nog wel, uh, in, ze blijven wel in gesprek met de milieuorganisaties. <lacht> Wij willen best met jullie praten hoor. <lacht> Jazeker, nog een beetje op onze kosten. Verder. Nee, maar het stond er ging uit te gaan wel in hoge beroep trouwens. Uh, Karel Broekhoven van deze organisaties Milieu en uh, Natuur. Dus, uh, nou, okay. ja. uh, De Duinroos en de Nicolaaschool gaan samen verder als openbare basisschool De Zeevonk. vorige week woensdag is het voorgebouwde golf in alle vroegte deze naam onthuld. En uh, ondertussen is, heeft ook uh, Victor Bol, die heeft dus uh, vernieuwde schooltuin voor natuuronderwijs geopend. Maar er zit ook een insectenhotel in. Oh ja. En uh, ja, Victor heeft ook de, die, de kinderen ook verteld hoe belangrijk de bijen en alle andere kleine beestjes zijn. En hij heeft ook een speciale sticker met de tekst. Zand wordt bijvriendelijk' aan de wethouder overhandeld. Met het uh, verzoek deze door te spelen naar de burgemeester. En uh, ja, de, de, de, ja. <laughs> die zie je ook. Wethouder wethouder heeft de kinderen nog even ge geestrachtig toegesproken en benadrukken. Dat, uh, die heeft wat verteld over de bloemetjes en de bijtjes. Maar dat was waarschijnlijk uh, op een hele nette manier. Goed. Gaan we vanuit. Nou, uh, in de werd iemand voorgesteld... uit de politiek die nog niet echt voorgesteld was. Ik heb het over Mirko Gerritsen, Hij is ook van Zee, Zandvoort Echt... En er waren, toch wat, er waren toch wat dingetjes daar toch in ja, die Ja, daar heb ik alweer vergeten. We, we kijken al vooruit. We kijken goed, vooruit. Hij werd even geïnterviewd om te kijken ja, wat zijn achtergronden zijn. Hij is 20 jaar oud. Hè. Respect, gewoon 20 jaar oud. En dan zo actief in de politiek. Hij wilde ja. eerst bij de politie piloot. Hij wilde geluidstechnicus worden. Uiteindelijk is hij nu ook uh, uh, uh, nu afgestudeerd. geluidstechnicus geloof ik. Hij speelt piano, synthesizer. Hij heeft zelfs een hele synthesizer verzameling... Op die heel leeftijd al. Ik die... vind dat echt ongelooflijk. Ja, die heeft hij verkocht om uiteindelijk... De, de, uh, om te kunnen, uh, campagne kunnen voeren... met deze politieke partij Zee. Dus, uh, nou, uiteindelijk... Ik heb wel... Uh, ik, ik heb wel uh, toekomstverwachtingen van deze dat jonge Maar Als gedreven. je zo jong al in de politiek bent... dan ja. kan je heel ver komen. Uiteindelijk heeft hij ook uh, allerlei uh, vrijwilligerswerk gedaan... bij RTV Zaanstreek. Rondleiding geeft bij de ruïne van Brederode. Nou goed, uh, hij vindt sowieso... Te, uh, hij heeft weinig ervaring, maar... Uh, hij heeft. Hij, gewoon, hij vindt het gewoon interessant, die een processen. Een beetje Pippi lanka hè? Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zo. Oeh. Ja, toch? Ja, ik weet het niet. Kan dat? Ik vind het wel leuk. Ja, zeker. Op nou, zondag. Had je nog ja. meer over moeten? Nee, ik, nee? ik heb dus okay. ging het over. Ja. Op uh, zondag 15 mei wordt van 10 tot 4 weer een kofferbakmarkt georganiseerd. Wanneer, en vanuit wanneer, de kofferbak, wanneer? 15 mei. Oh. Vanuit de kofferbak van een auto zullen tientallen verkopers gevarieerde tweedehands spullen aan de... Aanbieden voor de leuke prijzen die ze net gekocht hebben bij Koningsdag, denk ik. En het, uh, de verkopers staan opgesteld op de Kleine Krocht, het Gasthuisplein in de Zalueestraat. Als jij uh, mee wilt doen en uh, je wil een stekkie hebben... Uh, meld je aan via kofferbakmarzandvoort.gmail.com Van de Vuxia... Goed, het, het nieuwe team uh, politieagenten hier in Zandvoort is klaar voor het zomerseizoen. En er, is alle, er zijn allerlei personeelwisselingen geweest het afgelopen jaar. En uh, met de komst van agent uh, Lars Stevens is het nu helemaal compleet. Ze hebben van alle markten thuis gewoon uh, Koen Broekhoven. Die is een al een bekend gezicht in Zandvoort. Die is van de jeugdproblematiek Anouk Vol Laars. Ze is 30, ze komt uit het hoofddorp En ze heeft uh, alles, alle verstand van cybercriminaliteit. En René van uh, Branden, hij is 40, hij heeft vroeger gewerkt bij Nuf. Oh. En uh, hij weet heel veel over de horeca. Dus mocht er allerlei oh, problemen wil zijn Ik daar wel horeca, even een foto van zien, dan ken ik hem. Ja, misschien ja, wel. wel. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, zijn ze getraind om in Zandvoort... Van alle markten thuis te zijn en ze gaan ons begeleiden. En ze roepen op, uh, hou het goed contact met de politie. Mocht je dingen zien of vragen hebben, spreek ze aan. Daar zijn ze voor. Het kliksysteem. Het klik... Nee, zeg... Dat klinkt meteen weer zo negatief. Nou, dus uh, kijk, eh, komende vrijdagavond is er eindelijk weer eens een genootschapavond in de krocht. Deze avond zal in teken staan van 100 jaar zeeweg. En wat dat heeft betekend en misschien nu nog betekend voor Zandvoort. De avond begint om 8 uur. is gratis voor iedereen die geïnteresseerd is. Ik denk wel dat je dit moet zijn van genootschap uit Zandvoort. Oké, okay, nou. Je wordt vandaag 55. Ik heb het over Turbo B. En we krijgen eerst nog even een Russische boodschap binnen.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 I'm taking my all the time. 714, wise, the blind. Divine. Maniac, radiac. attack and you don't want that Turbo B? Turbo B? De power! Want, heb je ook Turbo B? Nee, ik heb geen Turbo B, man. Dat is gewoon een rapper. En die is bij Snap ingehuurd om dit in te rappen. Ik heb het de, over de power. Hij was vandaag jarig. en eh uh, Nou goed, hij wordt 55. Dat valt allemaal mee. Hè? Dat is een mooie jonge hm. leeftijd nog. Ja, zeker. Nou, ik ga uh, even met de trein. Nou, vandaag in de Telegraaf gelezen dat ze steeds fanatieker zijn... om de trein dus te automatiseren. En dat die dus op afstand wordt uh, aangestuurd straks. Oh? Ja, dat is, is bijna een soort treintje wat je thuis ook hebt uh, op je zolder. Hmm. Ja. ja. Hmm. Zou je dan nog instappen of niet? Nou, nee, maar niet uh, vooraan. Niet vooraan? Niet in het midden. Maar een beetje, <laughs> oké. Okay, dan heb je nog een beetje een. Een uh... <laughs> way out. Ja, nou hoe noem je dat een, een, een stotbumper. een bumpertje, een uh, kreukelzorne, zo noem je dat eigenlijk al. Maar goed, ze zijn bezig met een nieuw soort systeem. En daar gaan ze dus, omdat het steeds drukker wordt op het spoor en het allemaal steeds beter op elkaar af moet worden gestemd, uh, zijn ze dus aan het. Trainen met dit, hoe heet het ook weer? Train Operation ATO. Automatic Train Operation ATO. En wow. daar, uh, daar zijn ze mee aan het testen. En het uh, wil niet zeggen dat het met allemaal gaat rijden. Maar uh, het schijnt allemaal wat uh, effectiever te kunnen zijn. En uh, nou, goed, zelfs gaan ze ook uh, bij het rangeerplaats. Uh, uh, gaan ze ook met automatische treinen rijden. Om te kijken of dat allemaal gaat. allemaal automatisch. Zeker. Komt goed. Ja, je Tjoe. nou ik ga niet mensen, uh, uh, oh. <laughs> mensen die op mijn. Oh! Uh, Wat? alle mensen die al reageren op die YouTuber-ding iemand al. Oh, over die man die ja. zijn eigen uh, uh, vliegtuigcrash filmen. Ja, dat gaat dan snel, bij Dat heb ik het toevallig gedeeld, hè? Zeker. Nou, vandaag onder andere ook nog, uh, nog wel staking op Schiphol. natuurlijk personeelstekort en uh, de wachttijden lopen uh, flink op. Echt gigantische rijen. Vanochtend op Radio 1 hoorde ik al iemand die kwam aanlopen. Die zegt, jeetje, je zou in deze rij moeten gaan staan. En even later kwam je dachten oh, ik moet in deze rij gaan staan. Oh. En uh, gelukkig was hij vier of vijf uur van tevoren. En dat komt toch wel uit dat hij twee uur aan het in de rij staan was. Be bezig was. Mee. Nou, ja, sorry. Uh, zegt ze altijd dat je drie uur van tevoren naar de Schiphol moet gaan. Hè? Dan. Dan kom je als het meezit, zit op tijd te het vliegtuig. Ja, ja. ja. En, en mensen van uh, Schiphol adviseren om gewoon. Uh, of nee, wat zei ik weer? Want bagagepersoneel van. Die, die dat, dat is een ander bedrijf dan Schiphol zelf natuurlijk. Die zegt, uh, adviseren gewoon. Alleen uh, uh, handbagage? Nee, om gewoon uh, uh, vluchten te cancelen. Makkelijk. Dus net als, net als de NS zegt, maar die zegt: we hebben de oplossing voor, uh, voor noodweer. We rijden gewoon niet. Klaar. Oplossing. Ja. Ja, inderdaad. Ja, het is oh, altijd zo. Dan rij je gewoon niet meer. Opgelost. Dat is er helemaal geen probleem. Nee, nee, nee. als je niet rijdt, gebeurt Goh, er niks. Thuiswerken. Geen uitstapje. vakantie aflassen. Klaar. Opgelost. Ja, ja, ja. ja. ja ik heb eigenlijk ook wel voornemens om uh, misschien nog eventjes uh, weg te gaan. Maar ja. ik heb dan ook wel zo van, hmm, Blijf hmm. in Nederland. Ja, ga met de auto Je hebt toch die elektrische fiets. Rij een ja. stukje Nederland in, joh. Gek. Ja, vertel. Wat heb je nou meer? Een eigenaar? Voor ja, een er was een nieuwe eigenaar? eigenaar gezocht voor een hele bijzondere bushalte van 50 meter lang en 10 meter hoog. Wat kan je daarmee Ik doen? had er eerst van, hè? Huh? Maar, maar ik, ik zie de foto en ik herken hem. Want het is deze bushalte die staat bij het ziekenhuis in Hoofddorp. En wie gaat daar niet af en toe heen op bezoek of wat dan ook? De walviskaak. En uh, volgens de gemeente is het onderhoud van deze grote bushalte... Die heet dus de walviskaak. Dat ja, is te ja. duur. Ja. En uh, de kosten voor een nieuwe coating en het onderhoud zijn te hoog. Slopen en vervangen door een gewone bushalte lijkt voor de gemeente de enige optie. Maar niet als iemand nog een goed idee heeft voor het object. En de ruimte zou bijvoorbeeld als kleine kiosk kunnen dienen, dus de gemeente. Ja. Het bouwwerk moet hoe dan ook naar een andere locatie? Oh, hij moet gesloopt worden ook. Ja, he? en volgens NH Nieuws heeft iemand zich al gemeld... en die misschien de walviskaak in een zijn achtertuin Achterkaan. wil zetten. Maar ja, als je inderdaad op Soesdijk, ik noem maar wat... Ja. is het misschien best wel cool om dat in je tuin te zetten. Als, ja. als een soort prieeltje, maar dan anders. Ja, het is, het ja. is een bizar ding. Ja, ik hoop ja. dat hij van polyester is... Dat nee, nee, want ze zeggen ook... Uh, ze moeten dus uh, steeds schilderen en koten. Uh, oh, ik, ik denk toch wel dat dit misschien wel beton is of zo. Oeh, of, uh. Dan wordt het gewoon slopen. Dan kan je hem niet nog een keer ergens opbouwen. Dat is onmogelijk. Ik denk dat hij wel van polyester is. Ja? Ja, volgens ja, ja, mij. Ik ga er even heen. En no, maar dit is, er, is toch op. ook geweldig om ergens uh, uh, in, in spaarwouden neer te zetten? Ja. ja, precies. Zet hem in het groen. Dat soort rare dingen komen in het groen veel beter uit. Je ja. het voor, dat is het voor een raar beest. Als je er s'avonds loopt. Is dat aangespoeld? aangespoelde... Hebben ze, nou toch, hebben ze nou toch een walvis gevangen of een UFO achter iets een alien? Daar okay. ja, zit ik laatst net ook weer vast dat ze programma. Yeah. Wat een onzin was de uitkramer ook dat soort. soort. Moeten het toch eens over hebben Zach. Eerst even hier Silver Sun pick Pickups. It doesn't matter why. You hear us come and go. We know her. you wonder if we're not alone? No We're just Silver Sun Pickups. Ik kom uit Los Angeles vandaan. Staan in 2002. Op 20 jaar actief. Ja, een beetje je ontgaan. Dus je denkt van nooit vergoerd. Er zit van alles in klassiek, elektronisch. En er een beetje gitaar. Ik vind het wel aardig. Er is Silver Sight op en het heet namelijk uh, Doesn't Meadow Why. We zitten in het radioprogramma. Toebakleven is 10 minuten of voor 10. Het is, is zonnig in in Zandvoort. Mocht het daar regenen? Kom deze kant op. En ik uh, denk, dat het wel even om dat je zeg maar waar je gaat parkeren. Want dat is een tegenwoordig dat zijn ze nog steeds uh, met experimenteren. Dat is dan niet helemaal duidelijk. De prijzen zijn wel ieder geval hoog. Ja. Nou, Houd daar rekening mee. Goed. Uh, afgelopen week ook al hoop te doen het over de vrouw, de vlogger. En het gaat ook over zangeres Samantha Steenwijk. Die werd door uh, Yvonne Kolenmeijer uh, beschuldigd van dat ze illegaal afslankpillen zou hebben gebruikt. En dat ze had uh, gevlogd en dat ze een beetje... ...laagdunkig over gedaan. En deze zangeres uh, Samantha Steenwijk... ...gisteren ook in een allerlei televisieprogramma's... ...die ontkent, die zegt, nou ...ik heb nooit de gebruikt, hoe kom je erbij? En, en, en, van wie heb je dat gehoord? Nou, dat wilde deze Yvonne, deze vlog ze niet bekendmaken. Uiteindelijk dacht deze uh, zangeres uh, Samantha... ...die zegt zo, weet je wat, ik ga gewoon rechtzak beginnen... Kijk wat okay. ...kijken wat er gebeurt. kijk wat er gebeurt. En de rechter vond het... Uh, vond ...dat ze gelijk had, ze zegt van ja, dit is onzin... En als zij een journalist is, dan gaat ze uitzoeken... of ze die pillen echt heeft gebruikt. En dat heeft ze niet aan kunnen tonen. Ze had alleen een appje of een brugje gekregen... op haar internetsite. En, en dat, dat wat nam ze meteen waar aan. En daar ging ze dan mee aan de haal. En, haal. en deze Steenwijk, deze zangeres... kreeg dus alleen narigheid over zich heen. Van Je gebruikt toch geen illegale pillen. En dat is hartstikke slecht. en ben voor bitch daar. Echt, de narigheid echt, die werd helemaal over haar heen gestort. Daar was ze helemaal klaar mee. Dus deze vlogster, Yvonne... Uh, uh, die, die verdient echt heel veel geld met. met uh, bullshit. Met bullshit, ja, ja, gewoon. Dat noem je dan uit de juicy-kanalen. En die schijnen steeds meer te komen. En dan kunnen mensen lid van worden, betalen in een bedrag. En dan gaan zij dus alleen verhaaltjes bedenken. Of ze hebben wel iets, iets gehoord. En daar ga je dan naar luisteren. Ik weet ook niet waarom je dat doet. Maar dat is iets juicy-kanaligs en iets nieuws te zijn. Ja. Uh, vroeger had je de privé- en de story. Dat was allemaal in het bedrijfje. allemaal via internet. Ja, de... dit gaat nog een stapje verder. Dus. Je kan gewoon iets roepen en dat neemt ze even waar aan. En dan heb je weer een lekker juicy verhaal. Ik ga ook even bedenken. Nou, We nou, hebben... Moet je kijken wat ons kanaal is. Twee uur lang. Ja. <laughs> dat is ons juicy kanaal. Nou ja. Dat was ons eigen juicy kanaal. Ik neem aan dat alles wij een beetje uitzoeken. Ik kijk, als ik, als ik twijfel over dingen ga ik altijd wel even zoeken hoor. Dan ga ik okay. nog een keer achter een ander kanaaltje erbij zoeken. Dus. Mm. En alles wat we zeggen hoeft niet de waarheid te zijn. Dat roep ik altijd maar weer. Goed, wat heb jij? Ja. Ontwerpfout? Ja, er schijnt een ontwerpfout te zijn in de Russische tanks. En die schijnen kwetsbaar te zijn voor vijandelijk vuur. Dat moet je natuurlijk niet hebben in een tank hè. Hè? je moet een tank zijn dat je gewoon overal dwars doorheen. Ja. maar zodra ze op de verkeerde plekken worden geraakt, schieten de koepels als een duveltje uit een doosje de lucht in. Okay. En op allerlei plekken in Oekraïne zie je die koepels naast wrakstukken van de tanks liggen. Oh. En uh, wat je ook ziet, dat ze enorm roesten ook. En, uh, ja, maar ja, ze zijn ook maar voor eenmalig gebruik in principe voor die tanks, toch? Twee keer schieten en dan uitklimmen ja, en de volgende pakken. Ja, ja maar het schijnt dus ook echt een koepel van een Russische tank... die heeft de vijfde verdieping van een flat in Mariupol doorboord. Huh? De niet-geverifieerde video, dus dat is toch een vraag wat waar is. Oh Zijn ja, oh ja. we juicy of niet? Nee, we zeggen dat het niet-geverifieerd is. Nee, dus... en, uh, maar ja, uh, deze gaat rond en... Uh, en ze gebruiken drie verschillende tanks daar, maar ja, ik, wat mij wel beangstigt eventjes, buiten die tank zelf, van hoe, uh, uh, hoe dit al uh, van de voorpagina's af is zo'n beetje begint, hè, die, hele, die hele oorlog daar in uh, Oekraïne. Dat is van de voorpagina. dat is ja, nu dat weer op de pagina's. daar bedoel. het is. Het is, het is, het is uh, uh, we zijn gewend aan het feit dat het daar is. Ja? En uh, nu krijg je dus dat andere... Uh, niet zeggende berichten... enorm veel uh, podium krijgen. Ja, oké. Okay. Terwijl dit natuurlijk best heel spannend is. Ik ja, vind het, het is wel, wel heel spannend. Maar goed, je hoor ook weer mensen zeggen... Nou, we zijn er ook heel veel andere oorlogen... die krijgen nooit aandacht. Nee, ik dat nou, is zeker ja, waar. Ja, dat is waar. Maar dat is toch in een andere orde. Die oorlogen die, die uh, rammelen gewoon verder. En dit is wel in één keer heel heftig. Ja, maar ik, wat, ik, wat ik ook wel heel heftig vind... is dat gewoon ook uh, de honger die nu hier, hier en daar is... Ik, dat vind ik gewoon wel heel... Heel, heel verschrikkelijk. De honger hier en daar. In, uh, ja, in, in Afrika en zo. Dat de kinderen dus die, uh, die, die hebben gewoon echt geen eten en zo. van en nee. Ja, aan de andere kant schieten ze elkaar voor de kop. Ja, het is een moeilijke, het is een painful hoor. Ja, dat is het toch wel ja, leuk. Want je zit, uh, ja, Als er dan weer zon, zon, zo'n, iemand die zegt dat de afslankpillen, dat dat niet kan. Ja. En, en ja. dat er ook met kaas Lekker het uh, Ja, precies. Lekker belangrijk allemaal. Dat, dat je denkt, dat is ook wel een leuke afwisseling dan allemaal weer. Hè? Ja. Goed. Een ja. laatste plaatjes voor tien uur. Yes, is deze plaat. Ik zie even kijken wat ik heb voor zo. Oh ja, natuurlijk. Girl in red Zero tinin low on serotonin. Chemical imbalance got me twisting things. Stabilize with medicine. There's no death to these feelings. inside I got intrusive thoughts like cutting my hands off like jumping in front of a bus like how do I make the stop when it feels like my therapist hates me please don't let me go crazy put me in a field with daisies might not work but I'll take a maybe oh dream breaking daily but only me can save me so I'm capitulating Doing something stupid, but I try to contain In red serotonin. Serotonin. Zo moet je thuis spreken in Nederlands natuurlijk. Het is een spul wat je altijd kan gebruiken om te slapen, geloof ik. Serotonin, dat dus wordt aangemaakt of zo als je je happy voelt of zo. Oh ja. Kan dat? Ja, je hebt ook spullen. kan je het ook slikken? Oh, dat dus is het nog veel makkelijker dan. Ja, volgens mij wel. Goed, misschien is het wel drugs. Ik Check denk het uit. zomaar. Goed, vandaag in de telegraaf nog te lezen dat de uh, ja, vernedering van de Verenigde Naties. Uh, Antonio uh, Guterres is op bezoek geweest bij Poetin. En dat was gisteren of ingisteren. En de dag daarna ging hij bij uh, Zelensky op bezoek. En toen vielen de bommen op de plek waar hij op bezoek was. Hij moest echt uh, rennen Rennig voor een leven. Je, ja. En dan denk je, Poetin, ja, heeft, heeft, heeft, heeft hij hem boos gemaakt of zoiets? Heeft hij, zeg met maar deze cutteris heeft hij hem boos gemaakt? dat denk denkt van, nou oh, ja, ga morgen. En dan ga je dus, Zelensky, zal ik jou even flink bombarderen? Mm. Nou goed, blijkt dus dat Poetin dus helemaal geen uh, respect er heeft. Hij is daar eerst op bezoek geweest. Hij heeft met Poetin gesproken. Wat wil hij? En uiteindelijk de volgende dag gaat hij op bezoek bij de tegenpartij. En dan denk ik, nou, ik ga er ook nog wat bommen bij gooien. Dus uh, dat is allemaal apart. En, en, nou ja, goed. Nou ja, ik hou me hard vast voor. Uh... Uh, stel je voor dat uh, Zelensky vermoord wordt of zo. En uh, of ze dan de moed opgeven of niet. Want dat is. dat Volgens mij zijn wel een enorme. moedscollector. Uh, ja, oké. Okay, maar nee, ik denk die, sowieso, die uh, Oekraïne-soldaten zijn wel uh, redelijk gemotiveerd op het bot, hoor, moet ik zeggen. Ja, uh, uh, uh, daar uh, breekt uh, uh, uh, het uh, niet vindt aan. Dat ze wel. Yeah. Uh, ik had, heb jij je belastingaangifte al gedaan? Is dat klaar? Daar heb ik het personeel voor. Oké, okay, want het is uh, vandaag de laatste dag, hè? Oh! En het schijnt dus huh? al. Uh, ja. Oh, oké. Okay. En de laatste dag is een weekenddag. En uh, daarom zijn, is de belastingtelefoon en de online vraagdienst van de Belastingdienst. is nog open vandaag. Ja. En ze hebben wel de afgelopen dagen een stijging gezien in het aantal aangiftes. En ik moet eerlijk, eerlijk zeggen, ik was ook laat. Ik denk, nou, ik kan het uitstellen. Maar ja, dan doe ik het weer op het laatste moment. Laat ik het nou maar gewoon doen, dan is het klaar. dus ja. op woensdag heb ik het. Of dinsdag zelfs heb ik het afgemaakt. Moet de hoeveel, mensen mensen van de hoeveel mensen hebben ze aangenomen bij de Belastingdienst? Want ze moeten pas binnenkort ook alleen mensen terug gaan betalen. Oh ja. Ja, dat, dat, ja. Ook, dat moet er ook op het dwangsom. Als ze dat niet halen binnen een bepaald tijd, dan, dan kunnen ze uiteindelijk echt recht. Of, uh, ja, maar opzetten. het is wel zo van, uh, uh, ik weet niet of particulieren, je krijgt wel echt een, een aanslag dan. Ja. Naar aanleiding van je, van je inkomstenbelasting. Het is niet zo dat je het uh, vanzelf moet betalen. En het is, zo dat het is weer wel met toeristenbelasting en zo. Dat moet je gewoon gelijk betalen of zo. Je, Oké, okay, nou volgens dus nou. mij hebben ze daar nog een heel klusje daar bij de Belastingdienst. Ja, dat zeker. is wel duidelijk. Zeker. Ik zal zeggen. Sterk, de, ja. Ja. ja. Jammer joh. Ja, ja. Goed, dit was toepalend. Nou, ik wens jullie fijne Walpurgers nat. Ja. Kijk, kijk of sommige dingen vliegen. Ik ga het proberen vandaag. Fijn duiveltje hekje. Back, but you were the best thing I never knew I had. And oh my God, I've done it again. I almost killed our friendship, and I sure hope it's worth it. And I got all this stuff boiling up 'cause I got drunk and said running in circles. And